Wat doen jullie hier, een landerige Wij zijn geen landrotten, Tenminste, ik niet. Ik ben een uil en geen rot. En landerig zijn we ook niet. Kijk naar jezelf, bollol. Gaan jullie nou alsjeblieft geen ruzie maken? Wij, uh, meneer de Walrus, wij zoeken de Noordpool. Juist, met Joris erop. En nou willen we weten of die pool nog ver is. Ver, ver niet, ver, voorbij wel. Dat dacht ik al. Hoe lang is het nog vliegen, denk ik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 Dus het was maar een grapje van die drie maanden. Ja, dat was het. Een walrus, een grapje. Leuk, hè? Ben je loge, vrienden? Dat staat aardiger. Ja, heel leuk, hoor. <laughs> Bijzonder aardig. U, u bent een lollige walrus. Heel log. Ik blij dat jullie boepje zo op prijs stellen. Kan ik nog iets voor jullie doen, behalve we de weg wijzen. Om u de waarheid te zeggen, we hebben alle drie een reuze honger gekregen.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 Ja, of ijsspringharen. Wat op jullie, ik hoop op de pannenkoeken. Maar gewoon stil, daar da komt hij weer. Ah, daar is hij met het eten. Uh, hij heeft... Uh, kijk nou eens. Alsjeblieft. Pff, een heerlijke vis. Wat uh, uh, is nou jammer? Het is een vis. En hij is lekker vers. Dat kan wel daar zijn maar, meneer de walrus.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 O, o, o, o, dat is ook lekker. Heel zo. Maar als jullie niet van vis houden, dat, je, dat uh, uh, vispaard, zoek je hier. Dat is eigenlijk. zoeken wij. En dat is heel wat anders als een vis. Uh, juist. Net zoals een walrus heel wat anders is als een rus. Uh, uh, vispaard, zei je. Ja, uh, uh, uh, dat heb ik gezien. Hoor je dat? Hij heeft Joris gezien. Heb je hem huis gezien? Waar is hij dan?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 maar het eet vredig de ene ijskool na de andere. En dat gedierte is. Het kan niet missen. Joris, het vispaard. Ja, daar zit hij. We hebben hem. Dag, Joris, -ie. ben je er eindelijk? Nou, wat zijn we blij dat we je terugzien, Joris. Ah, ah. Jullie horen het wel. Joris ulkt maar zwakjes. Dat komt niet zozeer omdat hij niet blij zou zijn, maar omdat hij de mond vol ijskools heeft.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 Thank <laughs> you.